Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met de nablussen. Israël heeft Libanon en de Verenigde Naties opgeroepen om twee schepen die naar de Gazastrook willen varen tegen te houden. Beide schepen met hulpgoederen liggen in een haven in Libanon en maken zich op om te vertrekken. Israël waarschuwt dat de schepen met alle noodzakelijke middelen zullen worden gestopt. Het land is bang dat er wapens Gaza worden binnengesmokkeld.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 makes you feel Everybody.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 van zon, zee, Zandvoort en Zomrits. Ik zie twee mensen op het strand...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 Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf die nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Groove Cause I'm a fan